Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om door de lucht humanitaire hulp de Gazastrook in te krijgen. Het zou daarbij kunnen gaan om het droppen van bijvoorbeeld water, voedsel en medische voorzieningen. Ook is een speciale verbinding over het water een optie... om zo bijvoorbeeld spullen de Gazastrook in te krijgen via schepen. Zowel voor droppings als voor een speciale verbinding moet Israël toestemming geven. Die toestemming is er nu nog niet. De krant Het AD gaat versneld in beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Daarin staat dat het AD niet verder mag publiceren over de zaak Galit Kassem. De rechter zei vandaag dat de krant een stuk over een mogelijke omkoping... door presentator Galit Kassem niet gepubliceerd mag worden. De rechter vindt dat het belang van de betrokkenen zwaarder weegt... dan het recht op persvrijheid. Het AD zegt dat daarmee op ongekende wijze ingegrepen wordt in de persvrijheid. En vanaf begin volgende maand staat er in uh, heel veel buurten... Mag hij één keer helemaal opnieuw? Sorry hoor, ik maak zoveel rare fouten. Ja, wacht, ik doe wel even snel... Oh ja, wacht, dan moet jij hem even weg. Op delete. Sorry, ik had hem al geselecteerd. Ik dacht dat ik hier een toetsenbord had, maar niet is. <coughs> Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3.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 Vanaf begin volgende maand staan er in veel buurten in Amsterdam speciale flitspalen. En die checken of je je aan de, de maximum snelheid houdt. En doe je dat, dan gaat er 5 cent in een potje. Dat gaat naar een door de buurt gekozen doel. Er kan tot 10.000 euro gespaard worden. En op het bord kan je direct zien hoeveel de teller al heeft opgehaald. En schaatster Jutta Leerdam is bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City op een teleurstellende elfde plaats geëindigd. Het heeft alles te maken met een enkel blessure. Dat vertelt de regerend wereldkampioen op de duizend meter. Ik zag er gewoon doorheen en ik kan hem gewoon niet vasthouden. En als je hem niet kan vasthouden heb je helemaal niks. Dus je, kan, je kan er niet terugsturen, je kan er niet inhangen. Het is gewoon weg en ik ga meteen rijden, ik ga oog oogzitten. Ik voel me echt totaal niet mezelf. Ja, het goud ging naar de Japanse Tagagi, de beste de Nederlandse was Antoinette Rijpma de Jong, zij werd vijfde. Bij de mannen won de Amerikaanse Jordan Stolz op de 1000 meter. Hij deed dat zo snel dat hij een nieuw wereldrecord heeft neergezet. Het weer vanavond droog, in de nacht kan het een graadje gaan vriezen. Morgen afwisselend bewolkt, met ook kans op zon, dan graad of zeven. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu, het. Punt 9 Turn me on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 bed with me?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 Slide to the left, slide to the right, criss-cross, criss-cross, chow-chow, real smooth. Let's go to work, to the left, take it back now y'all, two hops this time, two hops this time, right foot, two stumps. Everybody, clap your hands. I'm gonna... in.